Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwste variant van het coronavirus verspreidt zich sneller. Het gaat om de versie van het coronavirus die nu het meest rondgaat. Die is een klein beetje anders dan het virus in het voorjaar. Deze nieuwe variant is waarschijnlijk verspreid door mensen die van vakantie terugkwamen, zeggen ook Spaanse en Zwitserse wetenschappers. Het RIVM dacht dat eerder al. Dat deze variant zich sneller verspreidt lijkt voor de ontwikkeling van vaccins trouwens niks uit te maken. In Arnhem zijn moslimjongeren bij elkaar gekomen om op te komen voor de profeet Mohammed. Zij vinden dat hun profeet vaak in een slecht daglicht wordt gezet. Het is de bedoeling dat wij hier vandaag voor hem opkomen. Om te laten zien wat islam daadwerkelijk inhoudt. Ik ben hier niet voor demonstraties. Ik sta hier puur vandaag omdat ik allereerst het wil en, en, en allerbelangrijkst het opkomen van mijn uh, profeet. De jongeren zeggen dat Mohammed juist staat voor liefde en verdraagzaamheid. Een zware aardbeving in de Egeïsche Zee tussen Turkije en Griekenland. In Turkije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Op het Griekse eiland Samos, zeker twee. En ruim 500 mensen raakten gewond. Er wordt ook nog gezocht naar mensen onder het puin. Pompoenen, skeletten, spookhuizen. Morgen is het weer Halloween. Al. Is het vooral een Amerikaanse traditie, ook in Nederland zijn er grote fans. De tuin van Kai van 16 in Den Haag ligt bezaaid met skeletten en de coniferen hangen vol met afgehakte lichaamsdelen doen we het weer een andere opstelling. Dus dan hebben we weer zoiets. Dan nu bijvoorbeeld hebben we weer een nieuwe pop ook voor de deur staan. De hele maand zijn ze er druk mee geweest, maar de kleine Kai vond Halloween niet zo leuk. Ja, toen vond ik het wel eng, want ik durfde bijvoorbeeld niet s'nachts de gang in of s'avonds naar mijn bed, Wat een die enge, enge duw achter, bijvoorbeeld met de brandende ogen erin, zoiets. Dus ja, dat vond ik wel spannend. En als dit weekend voorbij is, gaat Kai bouwen aan een winterwonderland in de tuin. Premier Rutte roept kinderen trouwens op om niet met een mandje langs de deur te gaan voor snoep morgen vanwege corona.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. Dion, Sydney, hemzelf. Je bent aangeschoven, aan balans. bij je wel? Een frisse, fruitige nieuwe see it sessions op jouw Steve M. Zandvoort. See it in the house. Twee uur lang. De heetste danshit van nu en de toekomst. En ja, ik moet toegeven, ja, toch wel een beetje illegale, illegaal tulnippen vanavond nu, hoor. Ik hoorde alle. Uh, van het label van Chesto, Musical Freedom: dat er wel wat voorbij zou kunnen komen. Vorige week ook alweer zo'n uitgelekte plaat. Ik zou zeggen: trek je beste dansschoenen aan. De hoge haakjes, het mag allemaal. Want Zat wordt het grootste dansvloer. Hij is weer geopend op jou 106.9, 104.5. En misschien kijk je wel via Ziggo. Dat kan ook. Waar gewoon een dansje. Dit is hier met nieuw. Die jij die ons inzetten. Ik we were good. I'm lost anymore. For one, oh, oh it's taken or two to explain the way that I feel Meet the green light, the green light Just tell me that you're loving it, feelin' it, baby Live in de mix tot jou C Session en er mag gedanst worden en ik zie ook dat er gedanst wordt. Dat betekent dus dat sommige mensen de magtvinger toch uit hebben gezet hoor. Ja zeker. Groot gelijk hoor. Ongelooflijk. Dit is veel gezelliger. C in Session. DJ Dion Sydney tot aan 10 uur hier live in de mix. En als je niet gelooft, word dan even vrienden met hem op Facebook. DJ Dion Sinti, Dennis de Ruiter. En je kan gewoon met de meeste fiets door. Oh, wat een gezelligheid. Ik schenk hier nog wat in, in de studio. En jawel, het is geen warme chocolademelk. Endure. En door. En dat had ik ook overklapt. Vraag na tien uur. Een uur lang DJ J.K. in de mix. No. van links naar rechts gaan. Mocht men denken, hey, het is de TV-studio. Nee hoor, wij houden ons rustig hier. Allemaal rustig. Wat een beukers zeg. Oh, heerlijk. En zo meteen de tweede uur nog. langs het ook mo mooi, te worden. Even, wij, wij hebben nog geen idee hè, wat die lichten zijn. Even terug naar de dennis. Mocht je het weten, tik ons dan gewoon eventjes. See it sessions. DJ KK, DJ Dion Sydney. We zo, weer verkeer van 10 uur. En daarna DJJK. Non-stop in de mix.